Wij beginnen de zocherles 245, op de pagina Resh Dalet 204. De tekst van de zocher zelf, bovenaan de pagina de regel 5. op Реш-Юде-Зайн. Дехтив Барху Ашем Балахав. Эйлененон Демитаскин Баурайта. Дейкарон Деволган Депахина Де ерште рейхл Деволган Депахина 205 Реш-Гей первая ерште рейхл Бауфинан. Балахав Ba'ara. Geweldig wat wij leren, wij leren zoger en samen met de zoger in de zoger zelf, leren wij door de zoger zelf, leren wij de Torah, leren wij Talmud, leren wij Midrash, alle, alle aspecten van de hele geleer eigenlijk, leren wij hier in de zoger maar alleen gezien vanuit de wereld dat ze Niet de Torah die men met handen en voeten doet, ja, die dus het volk Israël blijft hardnekkig doen met handen en voeten, en door die uitwerkingen van die wetten door die rabbijnen, die niet helpen alleen maar als het ware een voorteken zijn, alleen het zin beeld zijn van wat later zou zijn, en wat zij hopen dat het later zal komen, dat doen we nu, dat doen we al gedurende vier à vijf jaar. Kan je je voorstellen, hoe, bev hoe uh, geweldig, hoe uh, prachtig is onze uh, toestand dat de ons is wel um, van boven uh, gegund om dat wel te doen tijdens ons leven. Regel 5, pagina res, dalet. Ot Resh Yud Zayin 217, dichtief, omdat dit geschreven staat. Het is omdat dit geschreven staat, uh, in de Tehillim, in de Psalmen. Bargu Hashem lachav, zegend Hashem, havaya, zijn engelen. Dus als het ware een oproep aan zijn engelen om hem te zegen. Barhu Hashem lachav, zegend Hashem zijn engelen. Eli die de Mitaskin, Baorita. De Ikaron, de volgende. Ah, dat zijn, en de Zoger zegt, wie zijn dat? De Zoger zegt dan, Eli die zijn. Dat zijn degene. Let op, de Midasken, Baoraita, die zich bezighouden met de Torah, die karon, die zijn, die de koningen, zijn koningen, heten, Baara, op de aarde. Kijk nou hoe geweldig, geweldige geweldige definities gegeven aan de mens die, zich bezighoudt met het uh, besturingssysteem van, van Hashem. Bestuur, het besturingssysteem van Hashem is de Torah, maar dan uh, niet zo geleerd zoals zij dat leren, die voorschriften op een, als het ware, het zinnebeeld naar vlees. Maar die de Torah doen naar haar ware betekenis, naar haar, de innerlijke Torah, dus de Kabbalah, dat zij hier op aarde, op aarde die, dat, die zich bezighouden ermee. die wordt genoemd zijn koning, zijn, sorry, zijn engelen, dus de engelen van Hashem op de, op de aarde, hier op aarde, op de aarde. Deel, want zijn engelen in de hemel zijn er wel, die, maar hier op aarde, de engelen van Hashem hier op aarde, die zijn degene die de Torah leren lishma. Dat zijn de engelen, zijn engelen hier op aarde. Probeer het dat opnemen wat je hoort. Probeer dat voelen wat de, de zoger ons vertelt. Probeer dat mediteren is een Opnemen in al jouw kilim wat hij zegt. Zijn koningen hier op aarde zijn, sorry, zijn koningen, zijn engelen hier op aarde betekent, wat zijn engel? Engel is een uh, boodschapper, ja? die brengt de boodschap, die, is, die heet engel. Is dan ook de mens die zich dus met de torah ma bezighoudt, die is eigenlijk uh, doorgeefluik, die brengt dan transporteert als het ware, door in staat zich te stellen om de man omhoog te doen, te geven, is die, kan die dan ook. Uh, kanalen in zichzelf aanboren, als het ware, opmaken, zodat langs deze kanalen de eh, boodschap van Hashem, eigenlijk de Hashem, Hashem zelf, het licht, dat eh, het bestaande uit het bestaande kan ook langs in die kelim komen van de mens, en daarom de mens dan brengt, als het ware, de boodschap van Hashem hier naar de aarde. En omdat de boodschap komt uit het hogere, uit Hashem, dan heten die, die die dat doen hier, die heten dan zijn engelen, de engelen van Hashem hier op aarde. Dan begrijpen wij wat het allemaal is. En wie dat ook zijn, begrijpen wij dan. Wie Lishma doet, die brengt het licht van Hashem hier naar, naar de aarde. Wie doet Lolishma, die is geen boodschapper van Hashem, die is geen engel van Hashem hier op aarde. De volgende pagina. Res hei 205 de eerste regel nadepunt. de punt. We daar hoe al haar arts. Hei, bahai, Alma, twee bahu Alma. De zamin kutschabrihul me abed lon Gaddafin kanisharin. Ulashta Dribahol bachol alma dichtief, wekave ashem jachlifu koor ja lu ever ke ne sharim uh, e veda u diktiv en dat is zoals het geschreven staat we over your five alha arets Um, en een volgende vogel zal vliegen over het land, of over de aarde. Punt. Eigenlijk, daar staat een coma, kan dan ook. Uh, hai, behai, aima, dat is in deze wereld, de regel 2. Ubahu behaau, al mijn in de toekomstige wereld hebben we geleerd. Deze amin, kutja, brigu lema, betlonda in kanishari. Dat in de toekomst de heilige gezegend is, hij zal hen uh, vleugels maken, zoals bij de adelaars. Uliashta, baholdri drie, alma, en om te vliegen, in de hele wereld, dichtief, omdat het geschreven staat, uh, in Isaiah Isaiahu, Isaias 40, 40 pereg 40. 40 de, daar is geschreven, schreef die uh, WKW HaShem, en zij die uh, hopen op HaShem, en jachlief die zullen letterlijk verwisselen hun kracht. Dat die zullen die zullen um, verkwikt verkwikt worden, vernieuwd worden, dat is met de bedoeling vernieuwen. Die zullen vernieuwen, die zullen hun krachten vernieuwen. Ja, lu ever, kan Ze Zij zullen het orgaan doen opstegen als uh, adelaars. Natuurlijk dat het onmogelijk is om een woord te begrijpen van die grote die profeten wat ze hadden gezegd, zij praten uit de toekomstige wereld. Ze praten de taal van uh, uit een heel andere werkelijkheid, uit de ware werkelijkheid. En daar hebben we dus de toelichting nodig, uiteraard, van de zoger om, om iets te begrijpen. Het er ervan te begrijpen. We keren terug naar de vorige pagina. 204, rechts daalt. De de kolom de regel 16 Maak jezelf op voor, voor een, de juiste houding, steeds. Jezelf controleren. Kijk als een mens komt bijvoorbeeld op een, de, welk beroep dan ook. Kijk nou bijvoorbeeld een, een, een iemand die gaat sprint, sprint voor 100 meter. Kijk nou hoe die voorbereidingen zijn, alvorens hij die dus 100 meter neemt. Ja, die gaat zo een beetje mediceren met zichzelf, die klappen zichzelf aan, aan de borst, iedereen doet het op zijn eigen manier, maar dan gaat hij al zijn krachten bundelen in één, één worden, één wording dan wordt hij als één, al zijn krachten gaat hij dan bundelen, en alvorens hij dan even op de knieën komt te staan en dan uh, klaar is voor de start, zo so is het ook de houding van iedereen. Kijk nou een, een ballerina, een danseres, een, een, een, een iemand die bijvoorbeeld een sporter, een sportman of zo, uh, gewichthever. Hoe kom je dan de, de, de stang ligt zo op de vloer en hoe kom je dan mediterend, en dan krachtig, je ziet het wel, zijn gezicht, alles is, is uh, geconcentreerd, en dan pakt hij dat gewicht, en uh, gebruikt hij al zijn krachten in één in ruk. Zo is het ook bij het leren van het geestelijke. Aan de ene kant alle krachten, hier is het iets maar ook, past ook met wat we hebben geleerd, wat ik zeg over andere beroepen. Maar hier moet je zo doen, aan de ene kant, absolute concentratie moet het zijn. Net zoals die gewichtheffer die dan staat op, staat op het punt om die stang op te tillen. Maar aan de andere kant moet je ook zo doen, alsof je op, op hetzelfde moment, Alsof je op, datzelfde, op hetzelfde moment zorgeloos, absoluut zorgeloos bent, geen problemen, je op vakantie bent, ligt ergens op een strand, op een terrasje, kan je ook dan zo liggen met een drankje daarbij, uh, zonder afspraken, zonder bellen zonder problemen enzovoort, precies op dezelfde op hetzelfde moment, die twee moet je kunnen opbrengen eigenlijk zo is de mens gemaakt om absoluut uh, gelaten te, te worden te zijn en tegelijkertijd waken over elk uh, microontje van zijn krachten. Dat is de instelling die ook ik kreeg. O, stap voor stap leer ik dat steeds. Want anders gaat de zoger niet open voor mij. Dus eerst moet ik dat allemaal maar eerst aanraken. De zoger En dan door de juiste aanraking dan gaat hij open. En dat is open gaan. Dat is in mij dan al die um, poorten als het ware, vensters, duren die dan transformeren zich op een bepaalde, op een bepaalde manier, op een bepaalde manier, waardoor alleen die juiste Poorten gaan open, de poorten eh, onder mij, boven mij, eh, vensters, die mij in staat stellen om te communiceren met de zorg. Zo leer het ook jij, leer het gevoelsmatig, eh, tastend als het ware. Uh, relatie opbouwen met het materiaal. Wat weet De linker kolom, de reichel zestin, de referentie van de resh jud zijn. Dichtief barhu, wichole. De dubbele punt, šekatu, ook hier is het net zo als wat hebben we hebben geleerd net in de oot van de, van de uh, zoger zelf. Dus daar hebben we geleerd dat in het Aramees en hebben we dat vertaald. En nu leren we dat in het, in, in het, uh, het Hebreeuws met de vertaling. En de vertaling is dan zoals eh, Asulaam As dat opmaakt, woordelijk, maar dan erg speciaal, zoals hij dat eh, ziet, met eh, extra soms, extra woordjes die hij nodig heeft, om die in te lassen, om het vertelde, te maken de zinnen te maken vloeien in elkaar vloeien. Shakatouva, omdat dit geschreven staat: Barhu zeventien Hashem, Lachav, zevend Hashem, Zijn engelen. Zeventien. Na de punt: Elohem Hauskim, Batura. 18. Molachave, beaard. Elohem, dat zijn degene, zij die zich bezighouden met de Torah, die zijn Engelen heten op de aarde. Op, op de aarde. Achtin na de we zeusje katoe, of juf al 19 na aardspunt. We zeusje katoe, en dat is wat geschreven staat, we over yufav en de vogel zal vliegen, vliegen over de aarde. Ja, probeer dat beeld te opmaken bij jezelf, wat hij vertelt. Dus niet beeld is om de vogel te zien, maar wat hij vertelt als, als, als concept. En dan zullen we zien straks wat de manier waarop die Asulam dat interpreteert. Oftewel in de taal van de Kabbalah, want dat is niet de taal van de Kabbalah, dat, dat is, dat is een, een taal van dat beeld geeft. Ja? Beeld van in de woorden van onze wereld, een vogel die dan, vliegt over, het, over de aarde, en dan, de, de engelen die dan, dat het, zoals het in de psalm staat, die, aan wie dus oproep, de David, koning David, oproep doet, dat, eh, uh, zegend Hashem zijn, uh, engelen, duidelijk, en geen mens begrijpt dat. Geen mens begrijpt dat. Zonder, zonder zoger is het vergeten, het maar niemand kan het begrijpen. Zeg alleen maar woorden. Aan de 18, naar de punt. We zijn hoe En dat is wat nog een keer, wat dat is wat geschreven staat. En Vogel die zal vliegen, zal vliegen, in het meervoud, oh sorry, in de toekomstige tijd, enkelvoud en in de toekomstige tijd, en de vogel zal vliegen, een vogel zal vliegen over de aarde. 19 na de punt. hoe baolam hasze, de zorg zegt, dat is in deze wereld punt howalama hu lamadnu 20 shati da kadosh baru gula knafai 31 kanishari leshortet bahola ulampet dus wat wij horen nu wat hij zegt nu deze dit vers wat zegt en het vogel zal vliegen over de aarde. Wij begrijpen nog niet wat dat betekent, maar de zoger zegt ons al direct, dat is in deze wereld. Dus deze, in deze wereld, de uitwerking, wat, datgene wat gebeurt als het ware met degene die de Torah lishma leren, dat, dat, dat is in deze wereld, dat, wat hij zegt, dat het vogel, zijn vogel zal vliegen, over de aarde, en we weten nog niet, wat betekent dat, opbouw hoe zegt de zoger? maar in de toekomstige wereld, letterlijk is het, in die wereld, niet, niet in deze wereld, let op de zoger ook fijne, fijn taal fijn in de zin van, geestelijk fijn, uh, dat, Olam Hase is deze wereld. Hase betekent deze. En dan Auba Olam Wahu is die wereld. Hase is ook, slaat ook op die Malgoed. Dat, dat is dan deze wereld. Uh, ook wij leven dus in deze wereld, betekent de, de, het verlengstuk van de wereld Asiya, dus de wereld van malchut. En zegt hij dan, en in de toekomstige wereld. En hoe toekomstige wereld is. In het Hebraeus is ha Hoe. Hoe. Let op. Fijne, fijne. Fijn taalgebruik. Hoe is betekent hij. He. Hey. En als het hij he is, als we zeggen hij. is natuurlijk betekent dat wij spreken in het derde persoon. En niet gelijk, tijd het zoals we spreken dan, Atta, jij. Maar in de toekomst, we spreken dan, als wij spreken uh, iemand aan, met hoe, hij, hey, betekent dat hij, nog er nie, hij hier nog niet is. Of niet nog, of nog niet, of niet is. Zo is het ook, dat de to, die toekomstige wereld, er wordt gezegd, Paulam, hoe in die wereld. En die is dan, de stam komt van de stam hoe, van het woord, van het voornaamwoord hoe, he. En ha hoe is net of die ha, de eerste letter he van ha hoe, die letter, eerste letter, is net als die als een uh, bepaalde lidwoord. Dan wordt het die bepaalde wereld. Kijk nou. Dat is even, even topjes wat van dat woordje ha wat ik aan jullie heb nu even uh, gezegd. Dat betekent wat ha omdat de wereld. De, de, de, de, de, de wereld, de toekomstige wereld, ha -ho. En natuurlijk zitten er veel meer daarin. In dat die hahoe is ook de wereld, die zitten daar ook die vier letters van de Hawaï. Maar dan. Uh, we zien daar wel, drie eerste letters, we zien dat, kijk nou, we kunnen goed zien, wat, het gaat, wat het, deze wereld is, als we dat, dat woord bekijken, ha-hoe, dus, Baulama, ha-hoe, de wereld, die toekomst, toekomst, toekomstige wereld is, ha-hoe, dus deze wereld, die betekent, die, die wereld, en die bepaalde wereld is, ha-hoe, hoe is, dus, de tweede, derde, en de vierde letter, vormen het woord hoe, hey. Eigenlijk licht, eigenlijk eh, aboim en dies, die heetten ook hoe. En dan hey, dan hebben we die vier letters, eigenlijk de vier letters van eh, de naam van Hashem. Die zal dan zijn in die, als de eigenschap van die wereld. En we zien wel dat de eerste drie letters, die, wel, die zijn wel letters van U, K waf K alleen in een andere volgorde. Zie je dat? Hey, hey, dus twee noekwa. Twee noekwa's. Twee vrouwelijke die voorange, voora, vooraf gaan. Aan de letter wav. Ja, die is, die is die normaal op zijn eigen plaats staat, zoals Judk, K. W, F, K maar de, la de laatste letter, he, van de naam Hawaïa jud k waf -K, is verplaatst naar boven, naar de plaats van Gogma. En die Chogma de letter Jude, is teruggekeerd, is afgetaald, als het ware, naar de plaats van de Nukwa. en dat betekent ook dat die ook gevuld heeft, Alef die dan de eerste letter van het alfabet is, die eigenlijk het volmaakte is, het potentieel alles in zichzelf heeft, van dan in de Gmartikun, die komt te staan helemaal, de kracht daarvan komt in de... Eh, plaats van de malgoed. En dan is het niet meer tien, maar één. Tien en één is eigenlijk uh, hebben dan dezelfde, hetzelfde getal zonder, num zonder de nul, maar dan wordt die één. En dat is dan deze even een klein uh, perspectiefje van dat deze dit woord Ah, hoe deze naam eigenlijk, van Hashem, um, um, die dus hier staat, en komen veel meer dingen op, bij mij, die ik zou, maar we, gewoon even gefixeerd raak, fixeer jezelf op dat woord, we zullen tegenkomen, uh, ook in, juist in deze combinatie, hoe die wereld. Niet deze wereld, maar die wereld. De regel 20. Dus Baolam, hoe en. Terwijl in de toekomstige wereld, in die wereld letter, letterlijk, dus die daarna komt, Lamadno 20, we hebben geleerd. Shati, de Akadosh Baruch, let op, dat in de toekomst zal de Heilige gezegend is Hij, zal aan hen, aan degene dus die hier op aarde zich bezighouden, hebben gehouden met de Torah Lishma, dat Akadosh Baruch, de Heilige gezegend is Hij, zal hen in de toekomst knafaim maken, Vleugels zal maken, 21. Kanesharie, als die van adelaars. Ook dat is natuurlijk een, een, een, een, een, een, een weergegeven in de taal van onze wereld, en zo zo'n beeld. Ook dat moeten wij horen. Kunnen wij niet zonder zoger dat. Doordring die. Dat deze taal, dit, die beelden doordringen. om. Dus deze, die zal geven, die, die vleugels, als adelaars, als die van adelaars, om te vliegen in de hele wereld. Punt. Natuurlijk, vliegen over de hele wereld enzovoort. Natuurlijk, weg bij ons ook de geestelijke verbeelding van, dat de mens dan niet bekrompen zal meer zijn, de mens die hier op aarde zich bezighield met de toralischma, die zal dan niet bekrompen zitten in zijn uh, vier stadia, maar dan, hij zal vliegen, betekent, zijn gedachten, zijn uh, bevattingen zullen kunnen, uh, zich, zich strekken over de alle hoogten, breedte, breedte, diepte, enzovoort, van eh, de wereld. En de wereld is eh, natuurlijk, de zon is de wereld, en daarvoor zullen dan dienen, deze vleugels die hij ons, uh, de zoger ons die noemt, de mens zal die, zal verkrijgen, in de toekomstige wereld. Punt, shekatover, WKW 22, Hashem, Yahli Vukoch, Yahlu, Everken, Nisharim, het is geschreven, zegt hij, WKW, WNZ die, uh, hopen op Hashem, Jagliefu, koch die zullen euh, letterlijk is het euh, vervangen hun kracht, vervangen is in de zin van verk verkwikt worden, euh, euh, vernieuwd worden, zullen ver, vernieuwd zullen worden. Jaalu, ever Isharim, verder in dezelfde vers staat dit. Zij zullen hun orgaan, zij zullen op. Opdoen, stegen, orgaan doen, opstegen, zoals de um, adelaars. Natuurlijk, vele beelden, het orgaan is ook dan doet denken aan je soorten die wij doen opstegen. Wij kunnen ook dan. Um, Jesod heeft deze bewegingen naar boven, en ook de Malgoed die dan aanhecht zich aan de Jesod. We hebben dat ook ergens geleerd, ook in de, in de vroeger, in de zoger. Maar dat zijn allemaal beelden die bij ons kunnen opkomen. Maar nu gaan we kijken wat Hasulam ons hierover vertelt. De regel 23. Pirush, kichtiv, barhu ha-shem m'lachav, fieren Gvorei koach, osay dvaro, lishmo abakol dwaro fayfentwintach. U pirushu hazal, osay dwaro hier is het, denk ik dat dit een fout is. Het moet zijn het woord net zo als het vierde woord is in de, de voorafgaande regel 24. Dus dat is hij dan was, was gewoon grafisch moet het zijn. bet, resh en wa. En dat is fout. Oze, de dvaro lishmo punt. Pirouch, de toelichting. toe, want het is geschreven. En hij citeert dan de, het hele vers. Het hele vers. Niet alleen het begin van het vers wat we hebben geleerd. Wat de zoog alleen begint. Waarmee de zoog alleen begint. Bargu Hashem la'chav, Zegend Hashem zijn engelen. Maar hij citeert dan het hele vers. Barhoa Hashem Lachav zeigent Hashem zijn engelen. En dan geeft je andere attributen aan degene die de Torah en Lishma 24. Gworei koch, zij die machtig, machtig van kracht zijn. O dvaro, waro, zij die zij die zijn woord doen. O zei ook, kijk nou, woord doen, het woord van HaShem doen. Niet alleen maar lezen zo lezen de Torah, maar doen de Torah, betekent lishma doen. O zei dvaro, zei die de Torah doen, lishmo, bekol dvaro, let op op de manier om te horen, te luisteren, en te horen, en te gehoorzamen, en te horen letterlijk, aan de, st aan de stem van zijn woorden. Geweldig vers is dat. Als je die goed kijkt naar die, dat woord, melagaaf, kijk nou, wat hebben we dat alleen maar zonder, zelfs nog niet? Laten we dat ijzer afmaken en dan zullen we zien. Dat, kijk nou hoeveel, wat krachtig dat, dat, dat vers is. Barhoe, Hashem, Melachav, Engelen, Gworei Kogs, yeah. Gworei, siete, Gwora, zij hey, die de kracht hebben, Gwora, de uh, moedig. Moedige van kracht, ossei, ossei betekent asiya, die zij die doen het woord van Hashem Lishmoa om te horen aan de stem van zijn woorden. De stem weten we ook, we hebben geleerd, kol is zeiran pien, dus wat komt van zeiran pien? Dwaro, woord, komt van de malchut, van de p. Eigenlijk zij die dan allemaal dat aantrekken van de zon, En dan ziet het ook Lishmo, Lishmo, Bekoil, Dwaro, luisteren, luisteren, zij die luisteren en horen naar de stem, luisteren naar de stem van zijn woorden. Hier zitten al Lishmo, is dan, dat heb ik dus buiten deze ogen om, zeg ik aan uh, jullie, dat heb ik ook geleerd. Lishmo, betekent luisteren, horen, dat is Bina, bekol. Dat betekent in de stem, stem is zeer Dwaro pijn. zijn woord is malchut. Dan hebben al die drie, zij ontvangen de zon, die ontvangt, hij ontvangt van de malchut, zeer en ontvangt van de bina, ontvangt, zeer en ontvangt van de bina stem. En dan de malchut haar. Lippen gaan open, en zij gaat spreken, dus zij gaat ge geven het licht, ontvangt het licht, en kan geven dan aan de lager. De regel 25. en twintig. en de Torah geleerden, hadden het verklaard. Osei, de lishmo. Zij die doen zijn woord door om te luisteren, door, door, die, door ernaar te luisteren, om te luisteren letterlijk, om te luisteren, te horen. Wat betekent dat? Punt. Klomaar 26. Miderig Adam. En hij geeft ons een beeld, een te zeggen, een gelijkenis. Hij geeft een voorbeeld van uit onze wereld. Let op. Klamard dat wil zeggen dat het zo gebruikelijk is bij de mensen. Nou, hier in onze wereld. Dat een mens kan absoluut geen uh, uh, zendingswerk te doen. Zendingswerk oh, is we kan niet, een beetje een andere kleur krijgen. Dus als een, een, mens, kan, een mens kan absoluut niet uh, doen als het ware uh, kan niet gezonden worden om iets te doen om een, een, bepaal, een bepaalde uh, opdracht te vervullen in de naam van iemand anders of van, van wie dan ook dat hij dan als zendeling gestuurd wordt gezand om iets uit te voeren beterem 27 alvorens let op Alvorens hij zal te horen krijgen wat degene die hem zendt, de opdrachtgever, zegt hem te doen. Nee, hij kan toch niet iets gaan op reis, zakenreis of wat dan ook, om iets te doen als hij niet weet, als hij niet weet wat hij dat wat uh, niet hoor gehoord heeft wat hij die hem zegt hem zegt te doen erg eenvoudig maar dan het is voor de hand voor de hand liggend natuurlijk het is maar toch wel belangrijk omdat zo'n hij vindt het belangrijk om dat even aan ons dat te melden dat wij weten een beeld opmaken wat verder op is 27 maar ze één keer 28 Hamlachim osim sim et shlichutam Miterim she Mau 29 O ja wino Masha Hashem it barach ziva otam O hier komt geweldige onthulling wat nieuws. dus in onze wereld het is gebruikelijk dat de mens moet eerst horen van iemand die hem van die hem van wie hem zendt uit om iets voor hem te doen, moet je wel het eerst horen wat hij moet doen, en dan gaat hij dan op reis. Dan wordt hij wel gezonden. Masche enkel het op, in tegenstelling tot de engelen. En herinner je nog, breng dat ook in verband met degenen die de Torah leren, Lishma, hier op aarde, dat die worden ook zijn engelen genoemd. Van Hashem hier op aarde. En kijk nou wat hij zegt. Ons. In tegenstelling tot de engelen. En dan leren we ook de eigenschappen van de engelen. Want dan zijn wij ook, worden ook wij in door de zoger genoemd als zijn engelen hier op aarde. Dan wat zijn dat voor engelen hier op aarde? En dan horen we een beetje van de eigenschappen van die engelen. Hoe zij functioneren. Maar ze enken in tegenstelling tot 28, Hamlachim, de, de engelen, osim het schlieghoedata, schlieghoedam, Zij doen hun zendingswerk, Wat zij ze, ze dus, waar zij voor gezonden worden, Dat werk wat zij doen, Meterem alvorens, Zij zullen, alvorens, Zij zullen horen, en alvorens zij zullen begrijpen 29 wat de Heilige gezegende, wat Hashem het Barach wat Hashem de gezegende hen opdracht de, om te doen. Toet er niet doet dat het niet zo mooi Nederlands is. De dus de engelen die doen het anders dan de mens in deze wereld die dan gehoorzaamt gewoon aan die, aan zijn aard van te doen. Uh, alles voor uh, een beloning. Ja, dus engelen doen het anders. De engelen die doen wat zij, die, zij doen, hun waarvoor zij eigenlijk uh, geroepen voelen zich, dat zij moeten het doen, alvorens zij zo horen, ...en begrepen wat Hashem, gezegend is Hij, hen zou opdrachten te doen. Goed opletten dat wij dat leren, dat ook aan, het moet ook slaan op de mens die hier op aarde de Torah leert, lishma, oftewel ieder aan ieder van ons... Hoe moeten we dat doen? Op welke manier? Alles wat we doen is om, om ons in overeenstemming te brengen met de eigenschappen van Hashem. En hij zegt, we hoeven niet uh, precies zijn als engelen, maar hij zegt ons hier wel, dat wij zijn de engelen, niet engelen in de hemel, het op. Wij zijn hier de zendelingen van Hashem, hier op aarde om hier, de wetten van Hashem hier te beleven, hier naar beneden te brengen, hier naar beneden, die zijn er al hier, maar alleen de mens, door zijn vallen, vanaf Adam, die is gestruikeld, in die wetten, en de wetmatigheden zijn in vergetelheid geraakt, geraakt, en dat is wat het probleem van de mens is, en wij zoeken zij weer op, uh, door de Torah toralischma, door zoger andere dingen wat we leren, bronnen die we leren, om deze verbondenheid met Hashem te herstellen, en te intensifieren, te intensifieren, en ons te vernieuwen, en te worden daadwerkelijk zijn engelen, oftewel zijn zendelingen, hier op aarde, want engelen, die klinkt een beetje, een beetje vreemd. Maar eigenlijk is het niet anders. In de hele taal moeten we spreken. In de hele getal betekent Amlachim, betekent zij die doeners zijn van zijn wil. Mlacha, Ja, is net. Mlacha is betekent uh, een, een, een, het werk. Een. Opdracht enzovoort. Zij die zijn opdracht vervullen, maar dan ook wij hier op aarde doen precies hetzelfde. Dan is goed voor ons om nu te kijken: wat is dat voor eigenschap van die engelen daar? Maar wij gebruiken dat hier op in deze wereld. Wat dan? Kiratson Hashemit Barach 30. Sholeh alleen. Wein bij hem, shom dawar, shloim shacho, acharat sona shem, yt barach. ken, de volgende pagina, resh he 205, ha-sulam de eerste regel, rechter kolom de eerste regel, hem, Im shachim, acharat shem, yt En je goed horen wat hij ons vertelt over die engel. Ja, we weten niet of wij nu moeten nog op hen lijken, we zijn mensen. En, maar omdat hij de, het vers noemde wel dat uh, degene die de Torale Lishma noemde, hij melachav, die zijn engelen zijn hier op aarde zoals de zoger ons vertelt, dan luisteren wij ook daarnaar naar die eigenschappen van de engelen. En kijken wat verder ons vertelt. Of ook wij moeten deze eigenschap van die engelen eh, nastrijven. Dat gaan we nog kijken. Eh, de vorige pagina de regel de, link, de, re, de linker kolom de regel 29 naar de punt. Wat aan? En de reden ervan is. Kiratzon Hashem in barach, want de wil van, de van Hashem gezegend is hij. Schelet uh, alleen. Heerst over hen, over die engelen. Duidelijk, wij hebben als mensen, wij hebben wel iedereen zijn eigen wens. En wij hebben ook de keuze. Maar de engelen niet. Dat is mijn toevoeging. Maar dan gaan we nog verder Dus hij zegt, omdat de wil van Hashem, Iqbar, gezegend is hij, dertig, soleit alleen hem, heerst over hen. Wein behem de waar. De waar, zet. En ze hebben absoluut geen scheidingswand, als het ware. Scheidingswand. Die hen Zo. eh, uh, dat zij zouden zich niet aantrekken aan de wil van Hashem, het barach, aan de wil van Hashem, gezegend is Hij. Hey. Wij hebben dat wel als mensen. Wij kunnen kiezen. Wij kennen, en daarom de volgende pagina. Resh he 205 ja, Rechter recht ter de eerste regel en nimshachim achar Hashem het barok en daarom zijn ze aangetrokken aan de an gezegend is he regel 1 na de punt gezell a achar 2 adam we nimtza ze. Asherasyatam kidma drie lishmiatam. Goed, goed opletten, want dan zien we het verschil tussen mens en de engel. En we zullen eens verder kijken waar naartoe hij wil ons brengen. Want we hebben, kijk, we hebben geleerd iets van, van dat, de, dat, de, dat, de, dat vers spreekt over degene die de leert en lishma hier op aarde. En die vergelijkt hen met zijn engelen hier op aarde. Daarom gaat hij in op dat begrip engelen. En vertelt hij ons wat zijn, engel, wat zijn de eigenschappen van de engelen. En hij gaat nog verder, let op. Ketsel en imshach, die zijn als een, de, het is als een schaduw. Dat gaat, aangetrokken wordt, letterlijk. Ah dat gaat, als het ware, aangetrokken wordt euh, achter de mens, dus als een mens loopt, dan euh, de schaduw die aan hem aangehecht als het ware is. Op dat is dan het beeld wat hij geeft dan als van die engelen dat die gebonden zo zijn aan Hashem it Barach, aan Hashem de gezegende, twee. We nemen Samishum en het blijkt dus daarom, en het blijkt dus daarom, Ashera Siyatam, let op, dat hun het doen van hen, van die engelen, vooraf gaat aan hun horen. Ja, kijk naar nou, de beeld die hij gegeven, dat zij zijn net als een schaduw achter, je kan het zeggen, engelen ten aanzien van Hashem, kan je ze vergelijken met een mens, met een schaduw, met een schaduw, achter de mens, Eindelijk. die is altijd, loopt altijd de schaduw, achter de mens, natuurlijk, als het een, uh, zonnig dag is, een zonnige dag is, dan kan men dat zien, eigenlijk, dus daarom, zijn zij, zo verbonden, daarom, met Hashem, dat zij doen, eh, uh, dat uh, werk voor dat zij horen wat te doen. Well, Drie. meer, De inom de mit amkin vier baoraita. Om amshehim nefesh kadisha. Nimza. החומר שלהם אף על פי שהוא מארץ הוא מתהפך זס להיות כמלכי מרום וסיבה עשייתם קדמה לשמייתם זייפן ועושים מצוותיו את ברך בכל השלימות Meterem achtsche masigim masha En dat is geweldig. Want hij nu spreekt ook over ons. Hij gaf ons een beeld, een beeld van engelen. Ja, engelen in de hemelen. Eigenlijk, engelen die zitten in de hemelen. Dus die, hun, hun, als het ware, werkgebied is hemel. En wij zijn hier op aarde. En wij worden genoemd, die, wij die werken lishma doen, proberen altijd lishma te doen, boven het verstand, die worden vergeleken, die, over, die, over, die worden gezegd, over ons wordt gezegd, eh, zijn engelen op aarde. En nou kijken we, die zegt ons. Wil meer, en hij zegt, de zolder zegt, de inondering met Amkin Bauerite dat zij die zich verdiepen. In de Torah betekent verdiepen betekent de geheimen van de Torah te leren, betekent kabbal te leren. Vier om shechim, nevens Kadisha en die aantrekken de hele nevens. Hij spreekt niet nog van de, spreekt niet nog niet eens van de Neshama of the Ruach, -spreek nefesh, de Roacha spreekt van nefus, de heilige nefus aantrekken. Nimtza het, bleek dus, vijf, ha, homershalahem, dat hun materiëlen van hem, dat het materiaal materiaal van hen, de, de bouwstof van hen, van degene, degene die dat doen, let op, afalpische homi arets, ondanks het feit. Dat die bouwmateriaal, dat bouwmateriaal van hen is van de Arde. Let op. Oh, met affeer, die transformeert zich. Zes. Ligjot kim lachei armarom. Dus degene die dat doet, die transformeert zich om te zijn kim lachei marom. Als de verheven engelen. je tam kid males shm en het doen van hen gaat vooraf het horen van wat zij moeten doen. Zeven. Zoalsim so, met het barach dat zij doen de voorschriften van de gezegende. Bechol de Met in al die volmaaktheid, let op. Met erem alforens Acht massegim masse Alforens zij bevatten wat zij doen. Punt. Kijk nou wat het, wat de mens is, wanneer die beantwoord, streeft ernaar om te beantwoorden, naar zijn hoge, ware roeping. אחת на де пункт Легиотам ним шахин гам 9 эм а хороша ми барах кцел а ним шаха харадам в эту хальтин ледмот ма летвей машу гу авак авак лейне ада а рей гу согер маер твалв эт афапав תרגיש терм ше махашафто тергиш зод дертин в этим ца то шу гу 14 een nawe, Mugdanim, Lareges, Magashaftou, bava, Bavak, 15 Amit Karev. Geweldig, geweldig, wat hij ons nu vertelt. Hij geeft ons een, een beeld, een, een, als het ware, een gelekenis uit onze wereld, zoals het gebruikt, zoals het in deze wereld gebeurt, om, dat uit te leggen, dat verschijnsel, dat men doet iets eh, vooraf, voordat men, men dat iets ho, hoort of voelt. Ja, voordat we precies wat hij zei, dat, dat degene dus de, de mensen, die dus die, mens, de mens die zich bezighoudt met de torah lishma die verdiept zich in het Torah. In de geheime Torah. Dat Hij doet de wil van Hashem, zijn voorschriften, voordat Hij alvorens, Hij bevat wat Hij, wat hij doet. En dan gaat Hij ons dat uitleggen, een beeld geven, een geweldig beeld. Let op. Om ons te laten voelen wat betekent betekent. Ligyotam nim Shachim, Gam, hem, aangezien ook zij trekken achter Hashemit Barach, als negen, als een schaduw achter de mens. Weet toch al en, kan, jij kan zal je, zal je dat kunnen vergelijken, eh, uh, Denk, zoals je dat euh, vindt in de tijd, let op, wanneer euh, een wind in onze wereld, ja, wanneer een wind, de wind, sorry, wanneer de wind, maal e, e, elf, maar ze euh, doet opstijgen, wat, een beetje wat, wat van een stof der aarde, gewoon wat, wat buiten stof op, op, op de aarde is, en dan als het gaat wind, wind, waaien, dan pakt je dan samen met de wind, wat van die stof der stof, wat, uh, wat op de aarde is, wat, wat lichte zandkorreltjes, zand, dat soort dingen, wat net zoals je hebt dat bijvoorbeeld op een zandvoort of zo, en als je dan op een strand bent, dat kan ook uh, gewoon, als het uh, hard waait, dan kan het ook uh, gewoon in de stad ook kan het zijn. En dan die haal die dan, de, de wind, pak dan wat van dat stof, en dat komt dan in de ogen van de mens. En wat gebeurt er dan? Let op. Kijk nou hoe geweldig dat hij ons nieuw een beeld voor ogen, voor ogen brengt. Arehu Soger, Maher. Dan, wat gebeurt er dan met de mens? Dan, zie hier, dan gaat hij snel zijn eh, ogen dichtsluiten. Ja, die, het, die dingen, die, die, die, die ogen... die waarmee men sluit die verwerkelijkheid en zo Dus die, wat de mens dus sluit zijn, uh, ogen, ja, wat die, wat, weet dat ding, wat boven de, de, de, de appel, is dan, hij de, de, de, de sluit die ogen dicht, wenken, zo zeg je dat, die sluit dan dicht, de, daarmee sluit je zijn eh, ogen dicht, alvorens, let op, alvorens, hij zou, eh, alvorens zijn gedachten, gedachten zou dat voelen, Duidelijk, voor, voordat zijn gedachten gaat voelen dat er, Iets gebeurde dat in zijn ogen iets komt van het zand of weet ik van die stofjes. Dan eerst sluit zijn ogen sluiten als het ware en dat gaat vooraf zijn gedachte of zijn gevoel. Duidelijk. Het komt eerst in zijn, in zijn hoofd, in, de, in zijn ogen en dan sluit hij direct dat voordat hij gaat denken een beeld daarvan te maken of uh, denken daaraan enzovoort. 13, dus de daad, met andere woorden, het sluiten van de oog, van het oog uh, voor, wanneer dat het zand komt in zijn ogen, gaat vooraf aan gedachten om dat te doen. Ja, en dat wel, lijkt wel, op daarop, we bezet bazetamid, en het blijkt dus daardoor, dat dit altijd zo is, 13, ashera dat het doen van die mens, wat dat, welke doen is, het sluiten van zijn ogen, hier staat het gewoon recht, letterlijk, het sluiten, het dichtdoen van zijn ogen, in zo'n situatie, ja, zo'n bijvoorbeeld wat hij ons vertelt, met die stof, mugdamim, die, dat vooraf gaat, 14, aan het gevoel uh, van zijn, uh, van dat uh, stof dat zich, uh, dat uh, aankomt aan zijn oog, dat toenadert, als het ware, aan zijn oog. Duidelijk, dat beeld, hoe heet dat? ik probeer dit zo letterlijk mogelijk te vertalen, het lukt niet altijd zo mooi te maken, maar dat is dus altijd zo, dat eerst gaf hij ons dus een beeld, dat het eerste mens uh, doet iets, als het ware, sluit zijn oog, en daarna pas uh, komt er een gevoel, en niet dat eerst dan gevoel, door zijn gevoel, doet je dan een... een een welbedachte handeling door uh, eerste gevoel, door de, gevo door het gevoel aangestuurd enzovoort. Vijftien. Na de punt. We ze, we ze schon meer. M'lachave, eilen in De askin bouwreiter. De ikaron m'lachave zeventien ba'ara. Kiafel pi shahem ba'arez. Nasa gufam achtin ke m'lachay maroon. Vasia tam kid maalish mia tam. Nimlahim Basihlam, Kede la sot twee twintig. Mitsvota vid barach. Bashliemut. Ela osima mitzwa bachol einen twintig. Schliemut. Mitteremsch jas jas piku. 23. Masha was hij. simat. Afapaim. Hamugdam. 23. Lam riecht. Bah, macha shawa. Olifikahem. Nifhanim. Limlachim. 24. Beart. Geweldig, geweldig. Jehoede. Het is uh, voortreffelijk wat hij zegt en hoe hij dat zegt, het beeld dat het komt, diep direct uit het hoge komt het in het hart en, en um, geeft kracht wat levend is, wat accumuleert, en geeft en genereert eh, elke beweging. van iemand die dat leert. Let op wat hij zegt, is vijftien. We zesje omer, en dat is wat hij zo gezegd. M'lagav zijn engelen, dus van dat vers, Mla wat betekent dus, die, die, die zoger, zoger, neemt dat woord in, als het ware in de mond. M'lachaaf zijn engelen uit het vers van de psalm van David. Eilen hey, in no, dat zijn, ehm, degene die zestien, de met asking bouwrijten. Zij die zich bezighouden met de Torah. De ikaron blachaf, baara, die genoemd worden, zijn engelen op de aarde, zeventien. Waarom is dat zo? Let op. Keaf alpische he aarde, want ondanks het feit dat zij op de aarde zijn en nieuw goed elke woord horen, zal je dat begrijpen ook, wat de essentie in hoe de mens getransformeerd wordt door het leren van het Torah. Van buiten zie je gewoon een mens van vlees en bloed. Met al zijn tekorten, met al zijn uh, mogelijke tekorten als mens, als karakter. Die is een is wispelturig, de andere is wel lui, doet er niet toe. Uh, zoals wat aan jou kan het zien, kan het lijken hoe de ander eruit ziet en uh, niet volmaakt, enzovoort, enzovoort maar wat is dan de mens van binnen, die dit, die is, die, de Torah en dat is wat hij zegt nu hier, let op, en als dat nog niet zo is, dan weet je hoe moet, hoe wordt dat, hoe word jij getransformeerd, en wat zal dan zijn, en wat het eigenlijk al is, potentieel, of, of al dat werkelijk zo, so, hoe de mens dan the eruit ziet van binnen dan die dat die ralisch doet en dat die die, die, die uh, zijn tot oh, die hoort die, die dan zijn engel hier op aarde heet. Let op. Ja, voor Pisha, helemaal aardig. Want ondanks het feit, dat zij hier op aarde zijn, na sagufam hun lichaam, let, let op, hun lichamen worden, hun, hun lichamen worden, kim lachai als die van, de hoge, de verheven engelen, achten, was, was je je tam, en wat zij doen hier, de mensen die de Torah leren, Hun doen gaat vooraf aan hun begrepen, aan hun bevatten. Eigenlijk wat hij zegt hier is wat wij allemaal leren, dat steeds al jarenlang, dat het, uh, wij moeten boven het verstand gaan in alles wat we leren. Zie dat steeds, kijk naar nou, hoe wat we leren, priets schaim bijvoorbeeld. Steeds boven het verstand gaan wij, het ook steeds boven het verstand gaan we. dat is een teken, en dat jij dat allemaal kan, boven het verstand gaan, dus getuigt van de twee, dat jij doet dat, vooraf, doet dat vooraf, voordat jij bevat, en precies hetzelfde gebeurt met mij, voordat wij, begrepen, voordat wij bevatten, doen wij, leren wij dat, dat is al een teken, dat wij, ieder van ons, getransformeerd wordt, door onze leren, en dat ons lichaam wordt, betekent, de wensen, onze innerlijk, dat, on en ook de uiterlijk, dat wij ook, dat in staat zijn om ons lichaam fysiek lichaam te bedwingen oftewel te doen te laten doen wat wij wat ons innerlijke mens wil doen dat onze lichamen worden als die van de verheven engelen 19 de heino dat wil zeggen en nu goed kijken nog wat hij zegt ons. Dat wil zeggen, hij gaat nog dat verklaren, dat zij, dat zij gaan niet raadplegen door hun uh, verstand om te doen, om die voorschriften uh, van Hashem te doen in de volmaaktheid. Ze gaan dat niet berekeningen, rekeningen, maar berekeningen maken allerlei. Hoe doe ik het wel dat, of doe ik het uh, met, met jou, of met, met ons verstand? Hoe doen wij dat wel? Gaan wij dat niet raadplegen aan ons verstand, of wij dat doen, uh, om te doen dat allemaal de voorschriften in de volmaaktheid. Maar 20. O, zie maar, met zwaar Let op. Maar dat zij doen een voorschrift, vervullen een voorschrift in alle volmaaktheid 21, met de eromische jaspiegel, voor alvorens zij zullen erin slagen om te voelen in hun verstand, in hun gedachten, wat zij doen 22. Kedogmaat atzimaat, net zoals in dat voorbeeld, in deze, in in deze gelekenis van het sluiten van de ogen, al voordat men eh, gaat raadplegen aan de gedachte, ja, bij het eh, in het oog komen van die, korreltjes, zand of, of een stof, dat men eerst sluit een oog, alvorens, alvorens men, in plaats van te wachten tot wat het verstand ons dal, zal dan aanraden om te doen. Oliwikahem nifganim, lemlachim, let op, en daarom worden zij geacht tot, eh, al, tot eh, te zijn als eigenlijk niet als, hij zegt, daarom worden ze geacht uh, als, als engelen op aarde.